Wij beginnen de zogerles 137. Pagina P zijn 87. Bovenaan de tekst van de zoger zelf de regel 9-ot-p-11. Ik had net even aandacht gekeken naar gelezen. De, het gebed, het Vila Codem Hazoger. Het gebed voor het leren van de zoger. En daar zes, acht regels van, van beneden naar boven. Ik kan wel tellen van boven naar beneden, maar het is toch wel iets minder van beneden naar boven. Als je van beneden kijkt, dan is de achtste regel naar, uh, van beneden. En daar, vanaf het tweede woord, staat het, eh, uh, we alleen ziel, alleenu, hebben jullie? Or, achtste, regel van onderen. De achtste regel van onderen. Dus, de, in, en de tweede, vanaf het tweede woord. Dus, na de koma. Kijk nou wat hij zegt, nou. Arion zegt. Kijk nou. Eh, uh, hij zegt ons: "Vitaat ziel alleen or makornis schmetten nu, behol Kijk, alles, elke woord wat hij ons zegt is, daar kunnen we graven, graven, oneindig. Kijk naar nou wat hij ons vertelt: "Vitaat ziel alleen Ik heb geen vertaling voor mij en doe uitstralen over ons." Oor makornis matino, het licht van de bron van onze zielen. Beholp je natino in al aspecten daarvan. Zie je dat? Dus wat betekent dat? En doe uitstraling over ons, dat betekent boven ons dat iets, eh, het licht wat boven ons is, en dan is het het licht van de bron van onze zielen. Ja? De bron van onze zielen, dat is die oormakief, dat boven mij. Boven elke ziel hebben wij, zoals we hebben dat geleerd, een oormakief, of de, wat wij noemen dat gewoon in deze wereld, noemen we dat een aura. En dat is wat wij om, om, om, om, om vragen, dat hij hey, laat hem dan stralen, dan het licht... Van de bron van onze zielen. In al hun facetten. In al hun, dus, betekent de hele Naranjaya, nefeshrochne shamahaehidah. Dat is het enige wat wij moeten, wat wij, waar wij om vragen, is alleen dat. Dus laat stralen dat licht zo dat, het, dat ik mijn eigen, mijn persoonlijke, unieke, uh, oormakief kan ontvangen, alleen wat mij gegeven is, wat ik nog niet in staat ben, uh, in mij te ontvangen. Het is al in mij, maar ik ervaar het niet. Omdat de hele bedoeling is dat, het is wel in mij, maar ik moet moeite doen om dat te ontvangen, want anders is het cadeau, anders het heeft het geen, geen Waarde. Ja, het is net als, als, als een goede vader die dan uh, een, een erfenis heeft uh, voor zijn zoon. Ja? Hij heeft een grote erfenis. En eigenlijk uh, de erfenis, dus het document, akte van erf, erfenis is al, is al uh, opgemaakt. Dus het is 100% zeker dat het naar zijn zoon, zoon zal komen. Ten behoeve van zijn zoon. Maar de zoon is nog. De vader leeft nog. Of de vader dus. In de zin dat de vader. Uh, laat het nog niet aan de zoon direct. Geeft het niet aan hem. Het is al gegeven. Wat de vader betreft is het al gegeven. Ja of niet? Het is al voldongen feit. Maar ten aanzien van de zoon. Van zijn zoon is het niet zo. Hij voelt nog niet dat hij moet toch werken, hij moet dat, hij moet dingen doen en uh, voordat hij dat verkrijgt. Okay. En de vader heeft, uh, heeft uh, voorwaarden opgesteld in, de, in deze erfenis. Hij zegt zeker dat is van, hij, van hem. Maar hij moet wel werken, hij moet hard werken aan zichzelf, yeah. hij moet een uh, gedrag, een bewijs van goed gedrag, hebben allerlei dingen moet je dan laten blijken van zichzelf dat die, uh, dat die het waardig is. Dat het enige is, wat betekent dat? Dat die het waardig is, dat die zich in overeenstemming brengt met zijn vader. Dat betekent met het licht. Dat is precies wat wij leren. Dat is eventjes wat veel mee op. Dat niets anders spreekt je dan dat wij. Wie zijn wij? Elke ziel, wat hij zegt, hier ook wij. Zie je dat? Uh, wij danken, wij danken jou of zo. So. Wie zijn wij? Dus individueel. Elke ziel. En ook wij als volk. betekent al mijn krachten die in mijzelf zijn. Vanuit mijn eigen kin. Wij gaan naar de regel 9, pagina P, zaaien, 87, 88, de regel 9, bovenaan. Het is een speciale zoog, ook hier anders, van andere invalshoek, bekeek die dat zo. So, wij moeten leren smaken, de smaken zoals de ons die... Zoals de Zoger ons tracteert, zo moeten we dat aannemen en dat zal ons goed doen. 9. P Alaf. Patach, Wam maar. Het uh, chaptotai punt. Even bijkomen bij het verhaal. Dus die. Uh, ijzeldrijver, die krijgt nu het woord, ja. omdat zij zagen, Rav, Rabbi El zag, dat hij de woorden, een woord van wijsheid heeft, wat zij niet hebben. Wat dacht maar, hij opende, en zei, die ijzeldrijver, et shabtotai, mijn shabbaten En het woordje het is eigenlijk. Normaal is het. Het wordt niet vertaald. Het is een, een soort partikel, zoals we hebben dat geleerd in het begin van de zoger. Het is een partikel dat aangeeft dat, dat er het volgende woord. Dat het een leiden voorwerp is. Dat ja? betekent mijn shabbaten mijn wat en dan Shabbat, dat betekent leiden voorwerp. En et, dus voorafgaat aan het leiden voorwerp. En et betekent ook als het in de Torah ergens et is, dan is het principe bestaat in de Torah dat elke alle, alle et, alle et, elke et in de Torah betekent iets dat er iets toegevoegd wordt. Okay? En er bestaat nog iets anders. Het, om, het omgekeerde daarvan is ach. Bestaat uit ach, half, kaf. Dat betekent maar. Of ach, m, m, uh, dat is dan juist vermindering van iets. Overal waar ach is, dan is het vermindering. duidt aan op een vermindering van iets. Dus wat waar wel maar hij opende en hij zei: et schap tot mijn Shabbat, van dat vers wat wij hadden geleerd. Punt. Het le asga tchum Shabbat, de ihu trin, de volgende pagina. We. Het 88, de eerste regel, bovenaan. Alfin. די э פאלфин אמין להכול א אמין להכול סיטרה. אוו בגנקח אזגיי את שבתותאי דשבתילה א וישבתвей טטא. די נון קלילן פיחדה we zijn in Gewoon altijd doorworstelen. Doorworstelen door jezelf heen te laten komen. Als we beginnen de les zijn we net als, euh, als euh, een En we moeten doorheen laten komen. Dus gewoon open jezelf stellen. En de rest, we zal nog meer vertellen vanavond over die open stellen jezelf. Wat betekent dat? Verdunnen jouw massage. Verdunnen jezelf. Betekent niet omhoog gaan. We zullen leren wat betekent dat wat omhoog gaan. Verdunnen jouw massage. Dus jezelf uh, tot, tot, tot het stadium nul brengen. Tot de ketter brengen. Bestaat geen remedie in de wereld. Anders dan dat. Dus jezelf tot, als tot ketter brengen. Betekent jouw wens... Voor jezelf te ontvangen, tot nul te maken. En daarmee verkrijg je alles. Juist het omgekeerde, het omgekeerde wat de mens verwacht. Jezelf loslaten, rekent omhoog, verdunnen jouw massa. Jouw, en daardoor ga je alles ontvangen. Weet het is geen lading het werk aan zichzelf. Geestelijke werk het is. Is lading. Het is geen leiding, het vreest wel overgave. Dat betekent, ik moet mijn narigheid overgeven aan de waarheid, aan het leven, aan het ware leven. Mijn leven in, in, in, in domme voorstellingen of in dan tijdgebonden voorstellingen. Of mijn wishful thinking moet ik dan prijs geven aan eeuwigheid, aan, mijn, aan het ware leven. Dat is het enige wat van de mens wordt gevraagd. En voor de rest uh, komt het vanzelf. Het moet vanzelf binnenkomen. Um, de, we keren terug naar de vorige pagina. P zijn, de regel 9 Ot, P, alf. 81. Patagwa maar, dat hebben we gezegd. Volgende, naar de punt. Het. Dus hij geeft het, hij brengt het woord het, dat woordje Et naar furen. I say et. What is that et? Le azga om on tute fuchen. What else? word in et in the Torah is is tufuki. Verweis het nar nar tufuki. Et om tute fuchen. Tchum Shabbat. het extra territorium van Shabbat. Dat heet tchum Shabbat. Zie special iets. Uh, what? aan de Shabbat wordt toegevoegd. Men begrijpt absoluut niet wat het is. Doet erin toe. Als je dan neemt het, het woord Tehum, dat is dan het toegevoegde territorium bij de Shabbat, waar men naartoe mag, tot, tot de grens waar men naartoe mag gaan. Het staat wel geschreven dat op Shabbat niet, niet uitgaan, dus blijf op je plaats. Maar het is wel gezegd weer... Dat er bestaat zoiets so als Tchum Shabbat. Dus een uh, toevoeging aan de Shabbat. Eerst is het. Um, het is alleen maar geestelijk natuurlijk. betekent. Eerst uh, is het een toevoeging aan de Shabbat. Wat niet een toevoeging aan de Shabbat heet. Dat is dan 70 Amma. 70 Amma is nog steeds absoluut. Het is. Ja, 70 ammen. Bestaat zoiets, zo'n begrip Dat de mens moet dus blijven binnen bepaalde... Laten we zeggen, we noemen dat zoals we zouden zeggen. Binnen bepaalde kom. Als, als gewoon als vergelijking Binnen bepaalde kom en buiten bepaalde kom. Ja? Dat jij mag dingen doen binnen bepaalde kom. En wat je niet mag, wat, wat anders wordt daar. Is. Dus ook hier is het. Binnen bepaalde kom, binnen bepaalde territorium. Wat die, welke territorium... Uh, hierof heeft een soort uh, vermengingsplaats waarbij men uh, aangemeten had de, de het hele territorium als één geheel. Dat kan zijn dat het een territor territorium is dat omringd is door een door, uh, muur, stadsmuur of andere, andere dingen waarmee die men ook speciaal uh, aanlegt of toevoegt aan, aan het territorium zodat het vermengd, vermengde eh, territorium is. Dan mag men daar lopen en men mag ook in, in zekere mate dingen verplaatsen. Van één territorium naar een ander. Nou, dan bestaat ook zoiets als, den, als een tchum, Shabbat. Een toegevoegde territorium aan de Shabbat. Maar eerst is het 70 Amma. Dus het is net zoals we zouden zeggen, uh, een aangrenzend gebied aan, aan die territor dat territorium van waar Iruf is, waar een gemeenschappelijke of uh, gemeenschappelijk, dus een territorium is waar men wel mag uh, lopen naartoe op Shabbat, en... Uh, brengen dingen, binnenhalen halen, Alles heeft te maken, alleen met de heiligheid, met de heiligheid van de zevende dag. Dus op de zevende dag, alles, de malgoed komt op haar eigen plaats, en zij ontvangt, van al die zes dagen van de week, betekent van alle zes sferot, gisteren, vooruit, je veren het net zo goed, als zij ontvangt. Alle zegeningen komen dan op de zevende dag, betekent, ervaart alle eigenschappen, worden dan kan je dan terugvinden op de zevende dag. En dan is het die zevent, zeventig Amma. En de zeventig Amma dat is uh, eigenlijk tot de gazé van de Bria de plaats is. Tot de gazé van de Bria. Uh, dat wordt gezien als een, een aanhangsel van de Atzilut zelf. Ja, dat is dan de toestand. Dus de Iroef, de, de, de, de, de, de stad, ja, dat is, die omringd is, die waar men, of een territorium, waar men wel mag op Shabbat uh, lopen, brengen spulletjes naar, naar buiten, dat heet, dat is dan in de geestelijke, geestelijke termen, dat is het dus men moet verblijven in dat zilut en niet uitgaan bu buiten de territorium van territorium van het zilut waarom niet op de Shabbat want anders is heiligheid van de Shabbat en als men gaat buiten dan kan men uh, die klipot kunnen zich aanhechten eraan uh, etcetera uh, dus, et dus dan bestaat zoiets als de zeventig amma dus dat is dan 70 amma, ah, dat betekent 70 maal amma is zo, hoeveel is amma? Dat wil zeggen 60 centimeter, maar dan kunnen we kunnen zeggen, ruggenomen, 50 meter. Rondom die, de plaats waar, waar, dat, waar, het, waar het mag wel uitgaan. En maar dat is, net, dat is net, als, net als, dat is bria, maar dat is tot de gazé van de bria, van boven tot de gazé van de bria. Dat is eigenlijk hoort bij... Absoluut. Op Shabbat. O, hoe, hoe kan men, hoe men dat met een vrouw die zwanger is? Ja? Als ze zwanger is, dan heeft ze een buik. Ja? En de buik is net, net dat een beetje verlengstuk van haar is. Het is, het is, het is zij en het is ook niet zij. Het is zij, ja, een vrouw, maar het is haar plaats, het is buik. En daar zit een baby, het baby het, doet een beetje het gevoel geeft dat het toch wel niet van haar is. En toch is het van haar. Zo is het ook, uh, die, die 70 amma op shabbat, zo zeggen 50 meter, maar wij spreken niet van die aardse, aardse, aardse toestanden, zoals men dat doet. Maar dit is dan die, en dat betekent dan tot de gaze van de bria. En dan komt nog, uh, komt nog dat wat wij leren hier, Tchum Shabbat, het, het territorium, extra territorium van Shabbat, dat heet Tchum Shabbat. En dat is 2000 Amma, 2000 Amma, 2000 Amma, maar kwalitatief, niet in verhouding van... Uh, naar dat je dat in sferoot kan zo zien, dat, het, dat moet het dan, als die andere 70 amen, dan moet het hier een afstand zijn, van pakweg uh, bijna, zoveel, bijna drie, drie dertig maal meer ja, dan dat. Niet zo, dat is geestelijk, dat is dus de kwalitatief. Wat betekent dat? Dus die 2000 amen, betekent aan alle kanten, van die, vanaf die, die 70 amen, naar elke kant uh, kan dat 2000 je telt, dan mag het wel daar lopen. Naar elke kant van waar de mens kijkt, rondom zichzelf, dus dat moet het in, binnen die stad. Dus, nee, aan de grens van die stad wordt toegevoegd uh, die 2000 ammen. En hoe is het geestelijk, hoe dat zit aan de, aan de boom des levens? Dat is vanaf de gazee van de... Brija, tot de chazé van de Yetzira. Dus tot de van de Yetzira, eigenlijk mag men wel lopen op Shabbat. Men moet iets speciaals dat doen. Maar men mag wel dat lopen. Waarom tot de chazé van de De drie werelden, Brija, Yetzira en asia worden gezien ook als geheel. Als één geheel. Kan het ook gezien worden? Als één geheel. Als één geheel, dus als tien scherot kan je het zien. Dus als één geheel van tien scherot, wat hebben we in het tweede centrum? Wat hebben we de verdeling? Welke verdeling in het tweede centrum? Hoe wordt tien scherot verdeeld in twee delen? Ja, boven de gezij en onder de gezij. Boven de haze van de hillen van de wereld in bryja itzera wassia, dus bia, is de plaats tot de haze van de haze en naar boven, dus vanaf de haze van de itzera en naar boven. Dat is de plaats waar panim is. We hebben geleerd ja dat panim waar het licht straalt, is tot de panim tot de chazef van de itzera straalt ook nog licht. Oké, okay, dat is niet het licht van de Atsilut, maar het is wel licht, het heet Tolda, het licht van de voortgebrachte licht, maar daar straalt het wel, maar onder, onder de Geze, daar is de plaats van de Krippot. Dus tot de Geze van de Yetzera mag men lopen. Dat is dan de tweede Tchum, dat is dan de tweede territorium van Tchum Shabbat. En tchum, kijk, tchum kan je ook zo zien, tchum, Tav taf, get, wav, en mem, als je de lettertjes opzet, kan, wordt het uh, gotam, dus dan worden, je kan het zo maken, dan ziet het get, Wav Tav en mem, dan wordt het gotam, en gotam betekent stempel, ja? gewoon. En waarom komt het later? Dus <coughs> dat is wat hij ons vertelt. Dus nu komt die uh, ijzeldrijver en hij heeft iets te vertellen. Over die twee Shabbat, Shabbats. Dat is twee, Hashem zegt, het Shabbatai, mijn Shabbaten. Het moet twee zijn. En wat de andere hadden, wat daarvoor werd verteld. Hij heeft nog iets anders in petto. En daarom liet ze hem uh, aan het woord. Dus hij zegt, et, et, et, het woordje et. Dus de regel 9, pagina P zijn 87 de regel 9 Na de punt. Et, hij zegt zo, et. Dus hij neemt het woord et in, in ogen schouw. Hij zegt et, het woordje et. En wordt je het is altijd toevoeging van iets. Wat is dat? Le asga shabbat. Dat is om de tchum shabbat toe te voegen. Om extra territorium aan heiligheid toe, te, toe, toe te voegen van, op, van, van shabbat. En bijzondere dingen zullen we hier leren hier. Maar langzaam, langzaam. En... Nergens aan denken. Dan zal het je treffen. Zal het vanzelf binnen jou komen. Ik leerde vele, vele jaren over de Shabbat en alles. begreep geen woord. begreep alles traditionele leren. Prachtig, mooi, maar het, het helpt niet. Het is alleen maar een kennis van... Alleen met, in handeling, met handen en voeten. En nu kijk nou het, langzaam aan. Dus het. Het is, om toe te voegen, Tchum Shabbat, de, het territorium, extra territorium van Shabbat, wat we noemen, Tchum Shabbat, 2000 Amar. De EU, trin dat, dat is, dat dat is, 3, 2, de volgende pagina, uh, P het 88, de eerste regel. Alfin, Amin, Lechol, Citra, Welk het Shabbat is is 2 alfin. Alfin betekent duizend, duizenden. Dus 2000 duizend amin, 2000 amma. En amma, dat is de, de meet, meet eenheid. Ja, dat hebben we geleerd. Zo ongeveer 60, 50, 60, 60 centimeter ongeveer. Het moet ons niet interesseren wat het in, uh, in de materiële wereld is. Maar ongeveer zo so hebben ze daar uitgerekend. Er uh, zijn verschillende meningen. Dus het zijn, zijn dus 2000 ama. Naar elke kant. Naar elke kant. Dat is dat extra, extra territorium. Owa et en, en daarom is het toegevoegd et Dat is dat het woordje het is toegevoegd aan die twee shabbaten. Het, omdat om daar. Om da, dus het is toegevoegd om te laten zien dat dit uh, 2000 amma toegevoegd wordt aan shabbat. En dan is het nog. Same with that word Shabtotai. Et Shabtotai. Mein Shabbat. I've told you what it is. Da Shabbat ila'a Shabbat ata. That is the Hoche Shabbat and the Lache Shabbat. The Shabbat the, the Hoche is, boven the Shabbat is, and Shabbat the Benede is. Two. Die enorm trien klilanke gade, let op, want die beide zijn, zeg dat, samen, samengevoegd mm -hmm. tot één min gade en als één zijn zij ver, verhuld. Okay, dat is deze oort. We keren terug naar de vorige En dan krijgen we dan tussendoor een geweldige. Uh, inzichten over geestelijke inzichten over de Shabbat. Als toestand ja, van Shabbat. Uh, de vorige pagina, P, zijn 87 onderaan Hasulam onderaan de rechter Kolom, De regel 25. Pei Alef, kot Pei Alef. Patach Mar et goele. Hij opende en zei et en so forth. punt. et zesentwintig, Schap tot die afkorting ziet naar de dubbele punt. Patach wel maar. Vaak wordt het zo afgekort in de zoger. Zo Patach wel maar. Dat is afkorting. Hij opende en hij zei. Het schabtotai. Mijn Shabbat, 26. Punt. Het ba Tchum Shabbat. Het De linker kolom. Die erste Regel: Schnei alpaim ama leholtsat umishum ze gosif oh, akatuf, akatuv eta mila et alef, taf. De linger de, la, de, sorry, de rechter kolom, de laatste regel, 26 na de punt. Het, het woordje, het, voor het woord Shabtotai. Ba Lirbot kwam om toe te voegen tchum shabbat. dit tchum van shabbat. onthoud dat woord, tchum shabbat. De, de territorium, extra-territorium van shabbat. Tchum shabbat. Shehu de linkerkolom, de eerste regel, Sneel ama. Amma. Dat, dat is die Tchum Shabbat. Uh, dat is 2000 Amma, zat naar elke kant. Dus, dus vanaf de grens, ja, vanaf het grensgebied van de stad of van de plaats waar men wel mag lopen. En daar heb je nog, naar elke kant hebben nog die 2000 allemaal kan je nog uit tellen en niet meer. Om is ze en daarom, hossi Vakatuf voegt het heilige schrift toe, et amila, het woordje, et punt. Want dat komt uit de Torah, et hashap shabtotai Shahu, Lashon Rabbim, that, that is, uh, at word Shabtotai is Lashon Rabbim, that is at mere Lashon Rabbim, Lashon, Lashon Rabbim, that is it mere That is in at mere fout. Dri Zohi Shabbat El El Yonah, that is the Hoche Shabbat of the Bovenste Shabbat. We Shabbat dacht en de onderste Shabbat. Of Shabbat boven en Shabbat beneden. 4. Shehen, Stajem, Klot, Bejachet, die beide zijn samengevoegd in 1 tot 1. 1 worden 1 Ustumim Bejachet. En samen als 1 ze, zijn zij. Ze verhuld. Punt. Vijf. Pirouche. De uitleg. Punt. Et le asga wechule. Het woordtie et. Le asga om to te fuchen. En so fort. Punt. Vijf. Na de laatste punt. Ki afalpi. Zes dichtief. על יצא איש ממקומו ביום השבת זייפן הרבה הרבה הכתוב במילת עת בית אחת אלפיים לכל רוח מחוץ למקומו כאיגודי סך die afwelpij, want ondanks het feit, zes, dichtief, dat het geschreven staat. Ook in de Torah staat geschreven. Uh, in Schmod, in, the, in Exodus. Dat zijn. Daar staat geschreven. Al jeetza, al jeetza is, komo, laat de mens niet op uitgaan van zijn plaats bij Jomashvi op de zevende dag. Dus ondanks het feit dat het zo bestaat, zo'n verbod om uh, uit te gaan van zijn plaats uh, op, op de zevende dag staat het. Zeven. Hier bij Hakatuf, bij Milad et, voegde het hele schrift het hele geschrift door het woordje et, Bet al paiem 2000 ama bij toe, ruach naar elke uh, kant, mi li mekomo buiten zijn plaats, buiten de plaats waar de mens zetelt, bij zich bevindt, binnen, binnen zijn eigen plaats. Punt. Zie je hoe, hoe het uh, link kan zijn om gewoon de woorden van het Torah gewoon zelf proberen te interpreteren. Staat niet zo. Hoe, dat, hoe weet je dat? Zonder, dat? zonder te weten dat woordje et. Dat woordje et is, is, is geheim, is heimelijk Voegt iets toe. He? Niet dat het toch wel kan, wel nog 2000 armen verder maar dat moet het verborgen liggen. We et hu sot negen maal goed przy mizywuga jots im. Amochin shel aboyima tin amirim bashabat betosefet, alharat al hazom. Wij hebben geleerd, ja, eventjes voordat voor ik het vertaal. Wij hebben het geleerd dat op Shabbat, wat gebeurt er? Er gebeurt het Zivuk tussen Zerenpien en Nukwa. Ja, of niet? Dat Zerenpien en Nukwa, die ontvangen door hun Zivuk, ze ontvangen licht. En daar komt het extra licht van Shabbat, et cetera. Dat de Nukwa ontvangt dan zes, zes. Dagen van de zes dagen ontvangt hij dus goed. Noekwa ontvangt van de zes dagen. Weekdagen ontvangt hij dan al die uitwerkingen, wat de mens had gewerkt, dit etcetera. En dan en wordt het dan uh, toegevoegd, en dat is wat dus de zon, van het licht, van die lichten zon. Maar nu zegt hij ons iets. We et, en het woordje et, acht, naar de hoe zout hemal dat is dat uh, uh, is het geheim van mal dat is dus het is mal goed ze misiewuga dat uit haar zivug Jots ima mogen shel abu komen uit oftewel verschijnen de mogen van abu yima kin hamerimbaar die schijnen op Shabbat, betozefet, ala arata zon, let op, als toevoeging op, de licht, eh, op het schijnen van zon. Dus de zon schijnt en immer nog schijnt als toevoeging aan, de, aan het, het schijnen van zon. En dat is ook die, die toegevoegde, let, toegevoegde, toegevoegde, toegevoegde woordje et. Maar dat is dan de machot, et cetera. 11. Kia hem soot bet paim. Want abovima. dat is het geheim, die zijn, dat is twee, alp, 2000, dat is wat wij noemen 2000, die ama. dat is slaat op die aboima. En waarom is het twee 2000? Wie weet waarom, waarom aboima heet een 2000? We hebben het ook geleerd in, in Otiot de, ja, de Rava Menuna Saba. Herinner je nog? Dat voordat voor dat de, voor, voor dat, voor dat de wereld werd geschapen, eh, de schepper speelde met, ja, speelde als het ware, vermakte zich met de, met de lettertjes, betekent met zon, 2000 jaar, herinner je nog? 2000 jaar. En dan toen hebben we geleerd dat dit Elohim, dus de Bina, Chogma, uh, uh, de hoge Abouhima, die speelde dus daarin, in hun buik als het ware, waren die, die zon, de lettertjes, en die moesten nog ge geboren worden. En dat duurde dus 2000 jaar, waarom dus alles wat lagere, als ze lagere, bevindt zich in het hogere, dan is hij net als hogere, betekent... Als de, als de zoon, de letters die zijn zoon, Zerantwien en als die zitten, verborgen, als die dan in de buik, als het ware, van de hogere, van de Abou dan, dan op dat niveau, is is zijn duizenden, ja of niet? Ja, maar goed, is enkele, enkele, ja, enkele getallen. Zerantwien is tientallen. 1000 uh, is 100, ja of niet? En aboima zijn 1000, en en bin is 10.000. Dus dan, uh, want aboima dat zijn die twee 2000, twee 2000 duizend, twee duizend. waarom? Gohmai bena Gohmai 1000 en bena 1000, 2000. Punt, we zeggen meer. Begin, kach as geht walv et she alzeba et lerbot und ze so mer dates wodai sel ba ginkach in darum as geht is et duchfucht wie die bei das wortje shabbotai mein shabbat in wort noch et er toegevoegd she alzeba et lerbot dat darf darum kwam dat dar Daarover kwam dat lettertje, dat, letter dat woordje et, om dat toe te voegen. Om dat, dat woordje et kwam om toe te voegen dat tchum Shabbat, dat extra, Shabbat, extra territorium van de Shabbat. Wat is het territorium van de Shabbat? Het is die Abawah de straling van de Abawah dat zijn 2000. Het heeft niets te maken met. ...met centimeters en met uh, kilometers, ja duidelijk. En dat is natuurlijk hierop in onze wereld, uh, natuurlijk is het ook, uh, wil, wil men overeenkomst naar eigenschappen. Wil, men wil dat doen in materiële, uh, in materiële termen, dus dan meet men dat wel af, hier op aarde, dan gaat, gaat men dat met een meter, met dat soort dingen, en dan moet het wel 2000 AMA zijn. Laten we zeggen, 60 centimeter, 50 centimeter, half meter, 2000, hoeveel is dat? Uh, ja Half meter, 2000, wat is dan 100 meter? 100. 1000 meter, precies, half, doi, pretty, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. 1000 meter, ongeveer 1 kilometer. Nou, no, moeten we dat hier tellen, dat helpt het ons... Of ik zeg 100, of ik zeg materiële, dat zijn materiële dingen. Maar, wat wij hebben geleerd nu, dat het 2000 betekent 2000 Amen, dat dit dan Abou dat schijnen toegevoegd is, toegevoegd schijnen van Abou is 2000. En daarop, daarop zinspeelt uh, de toevoeging van het woordje et. Kijk, nou, dat is iets wat mij geeft extra geestelijk geeft me dat de een betekenis dat het van die spheroat, waar het vandaan komt licht komt, et cetera, dat heeft zin anders leert men dat traktaten vol leert men over die dingen en ik, ik viel in slaap, als ik dat, toen ik dat geleerd had, ik altijd in slaap viel, ik in, in, in, in, in slaapverwekkend die Talmud moet moeten een geweldige denken, maar zoals men leert dat, dat viel ik in slaap. En dat, en dat hier kan ik niet in slaap vallen. Ik moet alleen, ik moet, ik zeg, ik moet wel slapen. Mijn vrouw zegt, nou, gaan we naar bed. Moet ik naar bed gaan, maar ik, dat, hier kreeg ik niet, geen, geen slaap kreeg ik van, van de kabbalen. Ik zou helemaal geen slaap willen hebben, maar kan niet, moet nog een beetje, zit materie wel in mijzelf Terwijl ik toen die andere, die traditionele Torah geleerd had, ik ging erg upwards. Ik ging erg goed. In die. Ik kon erg goed onthouden, wel goede dingen. Maar het brengt geen redding. Het brengt geen, het is, het is allemaal kunst. Het is geweldig, maar het is, de manier waarop het is, het doet niets. dertien. Um, Vertel ik allemaal dat jullie dat begrijpen, dat, dat wij aanraken, zelfs dat wij aanraken het geestelijke. Daar is het al. Gelukkig is de mens die al kan dat aanraken. En we zullen geweldig dingen ervaren. De boom des levens. Alles. Hoe de lichten komen. Hoe de lichten ontvangen worden. Dat is het enige wat we moeten leren. Dat geeft. Dat alleen dat geeft. redding. 13. We zeggen schon weer. ta'i. Da Shabbat. Ila -ha. ושבת פרטין תתאה שבת אילאה הוא תפונה ושבת תתאה פאפתין הוא מלחות הנוקו נוקו דזהיר ענפין שגם נקראות זסטין en dan na het hakje en het, moet, het puntje moet je weghalen. Mi, oma. O, alma ila a. We alma zeventien tata a. Ayent sham. Punt. Dertien. We zeven shammer. En dat is wat hij zegt. De over zegt. En gebruik maakt, citeert, een vers uit. De Torah. mijn Shabbaten. Normaal is het Shabbat. En dan wordt het it nog iets toegevoegd. Dat is een vorm waarbij men dan Shabbatai, mijn Shabbaten. Zo so wordt het it nog iets toegevoegd achter. Uh, da, Shabbat, ila, dat is hogere Shabbat. Of, Hoogere Shabbat, we Shabbat tata en of ta Shabbat boven en Shabbat beneden. 14. Shabbat ila a hu tvuna. De hoogere Shabbat is tvuna. Nou, tvuna, weet u way, dat is een vrouwelijke fra van uh, Yersut. Eigenlijk, dat is ook bina. We Shabbat tata a hu malchut en de. Lacher is, onder, onder, Shabbat onder, lacher, onder, Shabbat, dat onder is. Hoe? Malchut, dat is malchut. Nukwa de pin. ik vroeg te toen, Nukwa de pin dat is Nukwa de pin. Shehem Nikraot, dat zij heten. die twee Shabbaten heten. Mi, Zestin, en Ma, Yeah, we have that cleared, yeah, Mi me, and ma, me, that is the tuna, tuna En and ma, that is the nuk o, <coughs> of, of an andre manier, al-ma-ila-ave, al ma ta de hochere the hogere wereld and the lagere wereld, a-yen-sham, lees daar. see that, de hogere, we hebben dat geleerd, de hogere wereld, dat is dan de mi, en de ma is dan de lagere wereld, of de tvona en de goed. Zo kunnen we zo steeds uh, schuiven van de ene, verplaatsen ons, dus van de ene, van de ene soort, een soort begrippen naar de andere. Kijk, like, hogere wereld, hoge wereld, lage wereld. Het is een begrip, maar ook je kan het zeggen: hoogere wereld is het. Bina. Lager wereld, maar goed. 17. Klilan kehada. Ki bashabat. Olim achtin zon Omai bishim le abo jima. Toen na om al goed 19 klilan, zo bazo gekade. Ki tacht toen, aule, le, le, le, le, le, le, le, le, le, goed le, le, le, le, de le, zegt hier, die zijn ingesloten, nee, of die zijn samengevoegd als, aan elkaar als een. Ki ba Shabbat, want op de Shabbat, open Shabbat. Olim zon, let op, de zon steken op, um halbishim le abo en bekleiden abo ima. et het blijkt dus, tfuna, umalhud, tfuna en malhud. Tvuna is dus binaya, of niet abo dat is ook tfuna. Tuna en Malchut 19. zo, Zobazo, die zijn ingesloten in elkaar of samengevoegd in elkaar, kegade als één. Waarom? kia want staat er een principe? Of de wet? Kia-tachtoon, o le Want le le die op op naar de hogere. le le le als de hogere. wordt, als de hogere. En wat betekent opstegen van, van lagere naar de hogere, zal ik, als je me dat herinnert, ik zal misschien dat op dit derde gedeelte dat, vertellen, dat het is echt geweldig, waar ik nooit daarbij stilgestaan was, dat ik jullie gaan vertellen hoe dat in elkaar zit, dat altijd slaat op, op elke beweging die wij maken, op elke geestelijke handeling die wij maken, wat je allemaal doet, dat jij moet weten, wat betekent dat ik omhoog ga, wat betekent dat ik omhoog hoe moet ik het omhoog doen, en hoe ik dat doe, en hoe de wereld in elkaar, hoe dan die, die malgoed van de absolute steekt naar, op, naar de, binnen, hoe dat allemaal verplaatst hoe, hoe, hoe dat, hoe dat, hoe dat, wat het is, iets geweldigs, wat ik hoop, hoop dat ik het, uh, aan het meegegeven wordt, dat ik het kan, uh, naar voren brengen, want ik, ik, zie wel nu, wat hij ons vertelt. Dus, ja, we hebben geleerd, ja, dat ook op Shabbat dus, zon stegen op en bekleden Abouim. Twintig. Twintig na de punt. Satimin. Dus, kegade ki imkool ze 21, amal goed Naset set tfunama Bli hekker bij twintig, Mishum sche'eilo ha muhinde tfunah. Eynam me kubalim. Rak le bamakom ha tfunah. Aval. Vierentwintig. במְכַבְּמֵי בִּמְכַבְּמֵי קֹמָה אַצְמָה שֶׁלַּה מַלְכֹּה דִּלְמָתוֹ אֵין לָהּ עַמְתִּים מֹחִינֵי לֹו וְהוֹשִׁירָה זֶה נֶהֱשָׁבַת אַדְמָה מַלְכֹּה זֶה שְׁנֵי לִשְׁתִּימָה. то есть, он не мит стукью, стукью, стукью, э, Elementen van de vers, van, van het Zogarot, wat we leren. En die verklaart ons. Satim in Kehade staat het ook, dat zij als één zijn verhuld. Wat betekent dat? De hogere Shabbat en de lagere Shabbat. De Malgoed en de, en de Tfuna, in andere terminologie. De hogere wereld en de lagere wereld. Ki imkolse, let op, dat ondanks het feit dat zij al uh, op een niveau staan, ja, de Malchut steigt op naar de Nukwa. Dan die zegt, ki imkolse, dat ondanks dat, ondanks het feit, nee, ondanks dat het feit dat die Malchut uh, op dezelfde niveau kwam, opklom als Aboeima. Yima, als Twonaa. He, na mal goed, na, zet, vo, na, mama, sluit op. De mal wordt niet daadwerkelijk als twona. Blie, hek er bijna hem, zonder dat er geen herkenning tussen hen is. Erg belangrijk wat hij ons vertelt, ook anders kunnen like we zien, wat betekent dat normaal zegt hij, dat de wet is, het principe is, dat zijn lagere steekt op naar hogere, wordt die als hogere. Als. En nu zegt hij ons, dat toch is het zo, so, dat toch is het zo, so, dat de malgoed, die wordt toch niet helemaal zo, so, niet precies zo so, als de tuna. Dus op de manier dat er geen, her, geen verschil, geen herkenning ja, van elkaar meer mogelijk is. Tussen hen is. Dus niet dat zij onherkenbaar worden ook eh, op, in, op, de op de traptreden van de Tfuna. Waarom niet? En dat is erg belangrijk, want dan weet je hoe dat zit ook in, in, in, andere, in andere gevallen. Want wat wij leren is het eeuwige verhoudingen. Het is, dat was altijd zo is niets, niets verdwijnt. Het is altijd blijven zo. De generaties komen, generaties gaan, maar de, die verhoudingen blijven eeuwig. Waarom is het zo? Omdat deze mochen van dit vuna een name kubalimle goed. Waarom is het niet zo? Omdat deze mochen van dit vuna een name kubalim allemaal goed, worden door de Malgoed ontvangen alleen boven op, in de, op de plaats van het funa Zie je dat? Malgoed ontvangt die mogen van de Bina, van dit funa alleen op haar niveau en niet op haar eigen niveau. Okay. Kijk, ik geef je even voorbeeld, een klein voorbeeldje: iemand gaat sparen. Twintig jaar spaar die geld. En dan gaat die naar Miami. Ik heb al verteld. Dat, dat, dat moet ik... Dat, dat om te begrijpen. Die spaart twintig jaar geld en die, die werkt hard. En dan gaat hij naar Miami. En daar zit die daar met al die reken daar in een casino. En dat is een geweldige plaats. En speciaal die, die plaatsen voor multimiljonairs. En daar boekt die daar een hotelletje. Ja, en dan leef je daar een weekje als een miljardair. Ofwel, een weekje. Of een, als miljonair. Wat betekent dat? Wat, zoals wij leren. Als een lagere steegt op naar een hogere, dan word je als hogere. Dus hij, wordt, hij komt ook daar met chique dingen, met allerlei uh, herkenbare dingen, dat hij ook behoort tot die hogere klasse milanair. Hij doet alle dingen zoals zij dat doen. Maar hij had twintig jaar geleerd en hij woonde in Amsterdam in de pijp. Maar goed, maar hij had hard gewerkt. Had twintig jaar heeft hij hard gewerkt. Maar goed, een week kan hij zichzelf dat permitteren. En dan kom je daar terug dan. En oké, okay, dan is hij dan helemaal zoals die, die steenreken, terwijl hij daar zit. Hij is alleen steenrijk, alleen daar in de omgeving waar hij, zich, waar hij omhoog steeg. Voor een weekje, heeft je nu geboekt daar, voor een weekje. Daar is hij nu, in, in die omgeving, is hij steenrijk. Hij ja, woont well, precies, hij doet net zo, so, hij so, voelt so, zichzelf so, so daar, één week, helemaal zo. So. Maar kan je dan zeggen dat het verschil is dat er absoluut niet zichtbaar verschil is tussen hem en hen, en, en tussen hem en die anderen, en anderen, die superrijken die daar zijn. Het, altijd, het verschil ligt hem daarin, dat nu in dat hotelletje, in dat chic hotel, hij voelt zich wel als zij, maar het blijft op de achtergrond bij hem ook, dat hij op zijn eigen plaats, Waar ja, hij woont, dat is niet waar, waar hij woont, dat hij, hij is een andere ander. Hij kan het niet zo dezelfde mogen, dezelfde service en dezelfde luxe ontvangen op zijn eigen plaats. Ja? Iedereen begrijpt het? Op zijn eigen plaats kan hij dat niet. Niemand zal hem daar achter hem daar staan. Dan staan tien obers achter hem om hem te bedienen en, en alles wat je wil. Terwijl thuis moet je dan, gaat je naar, naar een snackbar, zo so, begrijp je? Dat is wat hij ook ons vertelt. Dat uh, aan de ene kant is het als goed steekt op, op Shabbat. En zij is uh, op het niveau van de Tvona. Dan ontvangt zij precies dezelfde mogelijkheid. Want binnen haar scheen die Tvona. Ja, net als de Tvona is dan als, als licht... Als lamp, een lampje. En malgoed is dan als lampenkap. Als een lampenkap. Dus dan ontvangt hij precies dezelfde straling. Maar het is, betekent dus niet dat zij helemaal, on, dat die, die beiden helemaal onherkenbaar zijn. Dat men kan niet zeggen, nou, wie, is, wie is van die beiden uh, malgoed en wie is, wie is tfuna. Oh, toch bestaat wel het verschil. En hoe komt het? Kijk. En hij zegt het, dat, omdat, uh, om dat, dat, dat kan niet, zegt hij, omdat deze mogen van dit funa die worden ontvangen door, door de Malchut, alleen boven, op de plaats van de funa Awal bimekoma, 24 atzema, maar op de, de plaats van de Malchut zelf, beneden, op de plaats beneden, awal, bimekomaatsma, maar op de plaats zelf, van de mal goed beneden, dus op een eigen plaats, een la mogen, zij heeft deze mogen niet, ze heeft, o, bashiur, haze ze, en in deze mate, in deze, vanuit dit invals, vanuit dat, in dat vanuit dat opzicht, in dat opzicht, Negeshewet od hamal stima. Wordt de mal goed toch geacht als satima, als verhuld, verhulde. Dus ook als, zij, ook als die man die komt daar naartoe, die gewoon hard had gewerkt en die dan tussen die multimiljonairs optrekt, dan is hij ook, ook nog verborgen, ja, een verborgen, een verborgen mal goed is. Dat betekent, het is niet zijn, zijn sfeer daar en dus hij blijft dan als het ware verborgen. Wat betekent? Wel meer. 26, nog een klein stukje. Of. We nog? Nee, dan gaan we dat doen na de pauze.